10 uur. Het is Joeri Stubinetski met het NOS-journaal. Een aantal goede doelen blijkt te beleggen in omstreden bedrijven. Het tv-programma Uitgesproken VARA meldt dat geld van de Hartstichting wordt belegd in clustermunitie. Geld van het Reuma-fonds komt terecht bij bedrijven die het milieu vervuilen. En Jantje Beton belegt in wapens, kernenergie en tabak. Het VARA-programma vroeg 52 goede doelen om inzage in de beleggingsportefeuille. Zes gaven toestemming. Jantje Beton zegt niet blij te zijn. Het fonds stopt met beleggen en stapt over op sparen. De Hartstichting stopt met de beleggingen in clustermunitie en het Reuma-fonds heeft nog niet gereageerd. In 2007 bleek dat onder meer het KWK Kankerbestrijding... het Prins Bernard Cultuurfonds en de Dierenbescherming... in omstreden bedrijven belegden. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia... heeft een Somaliër veroordeeld tot 30 jaar cel voor piraterij. Vorige week werd hij met vijf anderen schuldig bevonden... Ze voerden in april een aanval uit op een Amerikaans marineschip... waarvan ze dachten dat het een vrachtschip was. De straf van de anderen is nog niet bekend... maar waarschijnlijk worden dat ook lange celstraffen. Het is voor het eerst in eeuwen dat een Amerikaanse rechter... iemand een straf oplegt voor zeeroof. De spits van vanavond was volgens de ANWB de drukste avondspits ooit... op het hoogtepunt rond 6 uur met de file. In de file top 10 staat de spits van vanavond op de derde plaats... Oorzaak van de problemen was een sneeuwgebied dat van oost naar west over Nederland trok. Het viel maar een paar centimeter sneeuw, maar dat was voldoende om het verkeer in vooral het midden en westen van het land volledig lam te leggen. Automobilisten gingen daarom stapvoets rijden en daardoor gebeurden er maar weinig ongelukken. De sneeuw-NS reden de trein als de dienstregeling. Dan nog het weer: het sneeuwt vooral nog in het zuiden, de komende uren wordt hoog. de temperatuur wordt hoog en blijft het vriezen. Dit was het. Zandvoort Zonvoort heeft het, het. al 20 jaar. En jij beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. nu ZFM. Zandvoort. Ah. Zandvoort. Zandvoort heeft het al 20 jaar. say doesn't. We'll Ja, je hoorde Alicia Keys met Empire, Empire State of Mind part 2. Broke Ge down. Geweldig. Echt waar, ik vind heerlijk het verbetend origineel. En het is nu tijd jongens, dames en Mike, Mike heren. mag ik even één ding zeggen? Is dit is een filler. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Ja, niet <laughs> dat je ik nu eerst zeg. We gaan Daft nu luisteren kom. naar Daft Punk. Want dit is toch hem toch? Dit is van Daft Punk, maar dit is jouw filler. Ja, maar dat wist ja. ik toch ja. al? Kevin, net gaan alleen van jou. Huh? Nee, maar de eerste keer is helemaal fout. Dus Kevin, kort. Kort en bondig. ik ga je aankondigen. Jongens en meisjes, dames en heren. Wacht even wij. Mike, Mike. Kevin. Kevin, hij gaat je aankondigen. Gelooiende. Kortom Kevin, doe je ding. Hij vindt top 5 voor ons. Was in dat maar aankondiging? Ja. ja. Oh, ja. <laughs> ik verwacht wel. Dames en heren, jongens en meisjes. Hier is hij dan. Ah, het talent van Zandvoort. Kevin. En ja, zo hè. Marje. Let's get ready to rock rock'n'roll. Ah. Precies. Robbie Want dat is zijn dat top 5. Robby zegt het al. Ik heb weer een uh, top 5 samengesteld. Oh. En deze keer heeft het wel weer met muziek te maken. Ja, ja, en het maar, is de het top mag. 5 van de rock. Maar, en ik hou er wel van. Ik heb op nummer 5 gezet Lenny Kravitz Met Are You Gonna Go My Way. We hebben hem af en toe wel eens gedraaid. Hier Are ook. You Gonna Go My Way. Turn, turn. -tur -tur -tur -tur. Ja? Robbie, doe jezelf Nee. <laughs> nee een grapje. Nee. Op 5. Omdat uh, ja, hij is... Uh, hij heeft het wel best moeilijk gehad en hij heeft maar vijf of zes albums gedaan. Mm -hmm. Hij heeft met heel veel mensen samengewerkt. Waaronder uh, Pief, uh, Paf Diddy. Uh, ik heb vanmorgen, uh, vanmiddag even zo Wikipedia gelezen. Vond ik wel even uh, interessant. Nou, om... ja, dat komt allemaal op de site terecht. Ja, ja precies. Staat gewoon, uh, de Wikipedia staat er gewoon onder, dus je kan alles ja, van hem ja. leveren. En ik ga er wel leuke stukjes op. Ja, ja precies. Het komt leuk, wordt leuk. <lacht> op nummer vier, Deep Purple met Smoke on the Water. Heel leuk nummer. En ze hebben ook een liedje. Uh, Child in Time. Klop. Luister daar niet naar. <laughs> nee, het duurt heel lang. Dat duurt heel lang. Dat weet ik. Wel heel, op zich wel oké, okay, maar. maar oké. Okay. Op nummer 3, Metallica met Nothing Else Matters. Respect. Dat ja, vond ik een mooi nummer. No. One is ook mooi, maar Nothing Else Matters is mooier. Op nummer 2, ja, onze eigen Nederlanders. Golden Earring met Raider Love. Mag ik één ding oh. zeggen? Ik vind When A Lady Smiles vind ik leuker. Ja, dat is ook wel zo. Maar Raider uh, Love, B echt geweldig. Back Home is ook wel een goed nummer, maar Radar Love, ja, die vond ik ook gewoon... Die clip hebben jullie ook allemaal gezien, nee. Nee, overigens? Of... Nee. Nee? nee. Oh, doodzonde. Die maar ik heb zien. ze live gezien, niet Live Live, dat ik er ook live Met, bij was. Uh, Barry Hay. Barry Hay. Barry Hay is echt oh. schitterend. Ja. En op nummer 1... En dat is eigenlijk wel echt een best wel een wendige we favoriet. Ja. Legendes zijn het. AC DC met thunder, Thunderstruck. Heerlijk. Die ja. is zo echt. Dat is een meesterwerk. Met uh, Malcolm en Enges uh, Young. Ja, dat kan wel. Ja. Maar wij, luister, ja. <laughs> wij luisteren hem altijd bij de stam op scouting. Echt, hij blaast eruit. Echt waar. Heerlijk. Ik zal je zeggen. zo ziek. Wendy is naar een concert van hun geweest. Hecht? Vorig jaar. In nou, het Gelderdom. Diep respect. Of nee? in uh, Ahoy Rotterdam. Wisten jullie trouwens even overigens dat uh, Barry heeft Van Golden Earring liedzanger. Die heeft een bril. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, de is nee. Maar luister even. Jullie, uh, hij heeft, uh, hij heeft uh, ooit een keer een uh, stem vertocht ja. voor een tekenfilm. Ja, dat was ja, voor ja, de gitarist van... Uh, met Jamai was dat, hij heeft ook mm -hmm. een... Uh, en dat was het, uh, Ik weet nog wel hoe die zanger die voor je die gedaan. Ja, dat is van Kiss. Gedaan. De Rockzilla, dat is gebaseerd ja, op Kish. Oh, uh, ja. My Dad the Rockstar. Ja, My Dad the ja, ja, ja. Rockstar. Daar ja. heeft hij het voor oh, gedaan. So Super vette was dat? Oh, zo leuk. serie was dat. Ik heb dat allemaal gezien. Ja, het dat is allemaal leuk. teruggehaald van, uh, inderdaad, van Kiss, ja. Ja, ja, ja dat nee, tijd. dat was de, de, lead, uh, de gitarist met die lange tong. Ja. Gene Simmons. <laughs> ja, van, uh, van Kiss. Daar het is kenmerk gebaseerd. van Kiss. Ja, de Simmons, tong. ja. Ja, ook. En uh, Swing natuurlijk. In die schmink. Heerlijk. Weet je wat nou het leuke is, nu we het toch over de... Prins was vorige week in Nederland. Ja. En weet je wie er vandaag in Nederland is? Lady Gaga. Lady Gaga. Haarig. En weet je waar Lady Gaga het naam vandaan komt? Haar inspiratiebron was Queen. Radio Gaga. Ja, dat weet je oh, we Ik zat daar laatst in, te oh, denken. Toevallig. ik toevallig. Ik hoorde net op 3 even. Ik denk, ja. hè? Gaga? Dat zal toch niet afgeleid zijn? Ja, nee, dat ben ik echt. Dat heb, ik, heb ik van de week geleid. En het, ik joh. hoorde dus laatst, of na laatst, vanavond nog, vorm van mijn moeder. Dat zij is uh, her herkend bij de hills. En dat is helemaal dynamite. Ja. Dynamite, helemaal dynamisch. Nou, Taya Cruise oh ja. die gaat dus ook weer uh, wat dynamiet in onze uh, hol stoppen. We gaan luisteren naar Taya Cruise, uiteraard met dynamite.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 En de naam mijn favoriet, Laura Janssen. Use Somebody. I've been roaming around, I was looking down at all I see. Painted faces, fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. Could you somebody? So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 That's when you need me there Shiny baseballs. Uh, of gaan we er niet in, Rolf? Uh, jij kon toch dit nummer aan, uh, Mike? Ik toch niet dit nummer aan, ik denk, wij gaan erin. Wait, you move drum. Maar maakt niet uit, is Dan het toch gaan we laatste, Lex, de, dit. Ja. of niet? Dan gaan we naar de laatste naar Chuckie en Hardwell nog even een featuring ambush ja. drum? Ja, ik zie Zuidwest staan. I like the way you move into the drum. Drum. Dit is nou een filler. Dit is een filler, ja. Mike. Ach, jullie met je programma. Maar, ik ben helemaal emotioneel gestrest man. Dit is Zaandvoort, uh, uh, Aanzi. Het is fab. Oh, okay. Mike, Mike is een prutser. Mike is een prutser. Dit is hè? het jaar 1963. Uh, ridder prutser 1, ridder prutser 2, ridder prutser, prutser 3. Wat, nou wat, prutser? Wat, wat zei het Nederlands publiek? Eh uh, eh uh. uh, uh. <laughs> nou, we hebben zoals altijd weer de uh, guys, de party agenda van de jongens. Jongens, ja, ik Maak zal je vertellen: gek. ik heb uh, gewoon voor vandaag deze week lekker gewoon twee leuke dingen in Zandvoort. Ja, precies. Want dat ik vind dat in. wij uh, gewoon lekker die dingen over Zandvoort en uh, niet er buitenom, Zandvoort, jongens. Zandvoort, ja. Maak hey, me gek. hey. De het is gek... donderdag de tweede, de meest gekke stad. Dorp. In het winter. Nee, het is al officieel. Ja, het sneeuwt zelfs toe. op tv. Hebben we stadsrechten? Ja, hebben ja. we. Zo groot zijn we al. Echt hè? Ja. ja. Grote doet er niet toe hè. En Amsterdam heeft dorpsrechten. Inwoners. <lacht> Dat <is> niet waar. <lacht> nou jongens. Uh, uh, trouwens, uh, uh, tevreden luisteraars, tv-kluisteraars. Onze kabelkrant is in uh, onderhoud, dus uh, raak niet gestrest. Nee, want er stond net al iemand voor de deur. vraag of het normaal is. Dus uh, vraag je je ook of het normaal is. Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Dus klik nu naast je tv. Daar op staat uit. een mooi knopje. En dan staat op dit is niet oké. Okay. Daar moet je op klikken. Ja. Dan wordt er melding bij gedaan. Dus oh. bij deze. Nee, dan moeten ze niet weg. Kan gewoon lekker blijven luisteren. Oh. beeld ons gewoon in. Gaan nee gewoon maar, lekker Het is niet de toe. uitknop. Het is de niet oké. Okay. Dit is niet oké okay knop. Ja. Oh, oké. Okay. Maar, uh, nee. maar luister Nee, Jim. Nee. Hey, nee. Oké. Okay. Donderdag. Donderdag is er in Lauwen Hardy de bar battle. Ja. Ik heb gehoord, er gaat een hele raceauto Lau en Hardy in. Echt? Dat ja. wil ik mee, maar er is een uh, race Echt? team donderdag. Ik kan me niet voorstellen dat daar een, een auto in past. Zoals je ja. net ziet, hey, is het zo'n klein trapskeltje. Nee, want ik heb de auto gezien. En het is best wel een. Een BMW. Ja, het nou, zijn toch niet de kleinste autootjes. En maar maar hij pas via dan? de voordeur. Pas ja, hij via de voordeur. Ik denk het wel. En maar wacht even, je vergeet de bar nog waar je langs moet. Ja, ja, ja op je kop. kop. Um, het is een, uh, een smart, hè? Het is smart. Oh, oké. Okay. Het is een smart. Nee, dan. Uh... Maar dat is dus een race-team. Die houdt uh, donderdag hun bar battle. Met allemaal pits pushen. Oh, daar wil ik wel heen hoor. En ik heb gehoord dat ze echt. echt ik heb leek, bijna zijn. die onderbroek zien heb ik gehoord. Oh. Ze goeie. zijn echt lekker. Moet lekker. ik ze meenemen? Wat? Moet ik ze meenemen? Ne neem jij de foto's? Uh... Ja, maar ook andere dingen. Oh. <laughs> Ga verder. En, uh, ik heb daar zo nog wel wat over te vertellen. Dus uh, daar zijn wij sowieso, denk ik, bij donderdag. Zeker. Nou. Okay. Ja, en uh, hoe heet het? Uh, zaterdag, het alweer zaterdag alweer? ja. Dat is de dag voor Sinterklaas, 4 december. Ja. Is er in de Lauren Hardy het Sint 2010 feest. Ik ben er, ik ben er, ik ben er. Ja, ik niet, ik niet, ik niet. Ik, ik ook wel, niet. Al dat wordt leuk. Zelfs de hobby is er niet. Ja, nou, misschien wel. Maar. Misschien is. Nee, het nee, er. nee, ik ben er nee, niet. Hij nee, is nee, er nee. Niet. Ik ga naar Harry Potter. Haha, oh, moet je leuk zijn. <laughs> Even wijken. 3D, 3D. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Daar gaat Mike volgende maandag verslag uh, verslagje van uitbrengen. Ja. Want het is een feest alleen voor volwassenen. Ma waarom ja, maar dan mag dan... ik daar dus niet binnenkomen. <laughs> <laughs> goed dat jij dat opmerkt. Ja. Scherp. Ik ben wel moe, man. Ik ben wel scherp. Scherpzinnige, scherpzinnige jongen. Maar uh, ja, dat zijn een beetje de, de, de feestjes die de, oh. in Zandvoort. Heeft, ja. Bent u uh, ondernemer in Zandvoort en heeft u een leuk feest? Meld het dan even doen. aan ons. Ga even naar uh, knockoutfm.nl. En mail ons. Mail ons Twitter op Twitter uh, ons. Twitter iPhone's. Hives. Facebook ons. Oh, dat hebben we nog steeds niet. Alles. Ja, ik zit ook niet op Facebook. Dus, uh. SMS ons, bel ons. Maak ons helemaal gek. Vooral Mike. Ja, ja. die maakt me Mike. gek. Die reageert reageer toch niet? <laughs> dus maak hem gek. <laughs> dus maak me inderdaad gek. En kun je me wegdragen. Staan ze morgen met tienen voor de deur. Nou, we hebben dit in sta staak voor de deur. Wat doe je met me? Nee, nee, nee, nee. Dan ligt ik gewoon nog op bed. <lacht> nee, je... ik moet er morgen heel vroeg uit, ik heb morgen heel veel te doen. Dus je, gaat, dus je gaat nog meedobbelen met ons? Ik ga nog wel even één potje meedobbelen, maar maar ik moet er echt heel vroeg uit. Ik moet vroeg. Oh, hoe vroeg is vroeg? Half zeven wil ik eruit. Dan draai ik me nog zes keer om. Bij half zeven wil ik eruit, ik heb nog een heleboel te doen. Dus en gaat, dan, maar en... wat moet je doen dan? Maar ik wil dan één ding zeggen. Ja? Om half zeven... Weet je wat je dan ziet? De zon. Maar maar ik moet hebben... morgen, even heel snel, ik, morgen, ik heb gisteren, vandaag heel veel sollicitaties eruit gegooid. En ik ga morgen naar al die sollicitaties ga ik toe. Dus ik heb het heel, heel druk. En dan wordt het een soort van urban astronaut. Ja. En die krijgen we nu met de uh, zon. Inderdaad, vandaar dat ik je zei. We gaan de zon zien. girl with ja. Junk in de Flash Over Remix. Dus een gouden ouwe. Ja, nou, gaat een ja. beetje over jou, hè, Mike? Ja, inderdaad. Een gouden ouwe jongen ben ik. Gauwe oude Goza. Goza. Goza. Maar niet. niet al. Als je in de sneeuw staat. Hé? <laughs> Dit is weer een onderuithalen waar ik, ik niks <laughs> van snap. Goed zo. Ik ook niet. Okay. Maar ik lach wel. Ja. <laughs> Oké, okay, doen we het voor. Nou jongens, eh, raar maar waar. Het zit er alweer op. Oh, hij gaat een uurtje terug. Hij gaat nou weer naar zijn raar ja. waar. Eh. Jeetje, minus. zeg. En dan zeg je net, ik heb niks fout gedaan. Nee, ik heb inderdaad nog nooit in mijn leven wat fout gedaan. Nou. Ik lieg als ik dit zeg. Nou, ja. Doe je ah. Nee, maar eh, we zitten er alweer aan het einde. Jammer genoeg. We oh. hebben nog uh, een kleine tien minuten op uh, de, de klok hebben bestaan. Ja. Ik hoop dat de radio het nog doet bij onze luisteraars. Even naar iets wat we de afgelopen uh, uitzendingen niet hebben gedaan. Dat ik heb het in de gaten gehouden. Hebben jullie nog plannen voor aankomende week? Wat gaan jullie allemaal doen aankomende week? Ja. We hebben wel even de tijd. Vertel, wat is het? Er... is al een tijd geleden. Uh, vrijdag de laatste repetitie op de tol. Oké. Okay. En zaterdag scouting de hele dag. Sinterklaas en Zwarte Piet komen. Waar we hebben een brief over gehad. En uh, ja, de hele dag scouting. We gaan gourmetten met z'n allen. Met Stam. Zondag. Uh, zaterdag. Zaterdag. Oh, leuk. En uh, zondag... Is het de vijfde, en dan moet ik Zwarte pieten. Ja, dat wordt hem. Ja. Dit wordt keihard werken. Ja, oh, vrijdag trouwens ook de hele dag, dus ik heb helemaal geen repetitie. Ik moet de hele dag Zwarte pieten En zaterdag okay. niet. En zondag weer wel. Oké. Okay. En uh, Rob, wat ga jij doen in deze week? Wat, uh, wat plannen? Ga je iets leuks doen met Sinterklaas? Of zeg je? Ja, je heel het, leuk. Vertel. Ik ga werken. Ja, gaat werken. Ik moet van 2 tot 11 werken. Sinterklaas. Op Sinterklaasavond. Leuk. Op Sinterklaasavond. Op maar Sinterklaasavond. Ga je nog, je, je ga je nog wel iets niet? leuks doen met je meisje deze ja, week? Ja, ja, ik ga ja. naar Harry Potter. Hij gaat naar Harry Potter toe. Mag ik met je mee? Aan dat is zaterdag, hè? Zaterdag, ja. En dan wil ik even horen, onze razende reporter, wat voor plannen hebben Jeff zit er ook nog bij. Niet schreeuwen hoor, je staat nu binnen. Ja, oké. Okay. Uh, <laughs> ja, wat ga ik doen? Heb je nog iets leuks gepland? Ga je nog wat leuks doen met de family, met Sinterklaas of zo? Keihard. Dankjewel, dat is genoeg. <laughs> hij gaat keihard dekken. Deke. Deke. Dekken? Dekken. Ja. Oh. Hij gaat keihard dekken. Nou, met Sinterklaas doet niks. Al een uh, paar jaar niet meer. Een beetje die uh, suikerstaaf van Sinterklaas opzoeken. Nee. <laughs> en uh, <laughs> ja, dat ga ik doen. Ja, vrijdag, theorie voor mijn auto. Oké, okay, oké, okay, netjes. Hopelijk yes. dat ik het haal. Wij gaan voor je duimen. En uh, ja, dan hopelijk uh, vier weken daarna dat ik af mag rijden. En dan uh, lekker mijn rijden. Ja, nou dat wordt dus, uh, even spanning op de vrijdag Dat je... wordt niet meer naar buiten rond die tijden. <laughs> oh jawel, ik wagen het erop. Z zelfs dat jij de weg op bent gegaan, steek ik ook nog steeds Nou, ik wil niet houd. heel lullig zijn, maar ik, ik weet niet of je naar buiten hebt. Het is nog steeds. Vorig steken. jaar was het ook zo. En vier weken later, toen lag alles stil. Geen auto's meer, geen treinen meer, geen, geen bussen meer. Geen dat Helemaal niks meer. Ik denk dus dat jouw examen ook ik wordt gezet hoor. Voor jou dat het niet zo is, maar ik denk het wel, want uh, Engeland heeft er, uh, heeft er ook de laatste 20 laatst jaar uh, naar gekeken en het schijnt de ergste in uh, heel veel jaar te worden. 100 jaar. Je hebt eens in 100 jaar heb je een verschrikkelijke winter. Dus... Ja, nee, maar die hadden we vorig jaar ook en nu ook weer. Ja, de, de hel van 2010. Ja. Ik weet precies wat jij bedoelt. Ik heb de film gezien, de helft helf van 63, de eerste elf steden. Oh ja, tuurlijk. Uh. Ja. Ja. Maar die komt er uh, nu weer, hoor. Ik, Ik hoop. Uh, het. Denk Ik het denk het wel. Ik wel, ja. Want als je well, al oh, op de even, zijn, even, dan even. iets. Daar hadden wij vrijdag bij het weekend in bij uh, Karim en uh, Niels. Ja. Hadden wij iemand uh, van dat uh, me, uh, meteorologische uh, uh, instituut centrum, daar, hoor. Oh, hadden wij een man aan de telefoon. Ik vroeg. Uh, ik ben schaatsliefhebber en ik schaats zelf ook wel eens. Dat, Komt doe, je, de Elf... dat doe je niet. Wel? Oh, ja, nee, Komt de Elfstedentocht? Is het zo'n strenge vorst dat we die krijgen? Nou, met alle respect, maar dat is een domme vraag. Dus je ja. het Is zo nou, dat is niet normaal. Uh, Dan... Dus ik heb niks tegen meer tegen die man gezegd. Het is wel heel respectloos. Ja. Nou jongens, dus. ik heb uh, sowieso wel een drukke week. Morgen ben ik op uh, jobhunt. Ja uh, Mike, ga wat ga jij doen? Weekend? <laughs> nou, ik ga jagen door Haarlem heen, jobhunt. Ik uh, ben uh, donderdag een... Uh... Woensdag en donderdag ben ik nog heel even aan het werk. Uh, vrijdag ben ik vrijdag sta ik in de avond sta ik weer te draaien bij Café Gezellig. Café Gezellig. Lukt het een um, beetje? Ja, het gaat goed. Gaat het gaat... elke keer weer vol? Nou, het gaat goed. Ja, Afgelopen vrijdag het was, uh, het begon het rustig. Op een gegeven moment kwamen er wel wat groepen die kwamen langs. Die bleven tot nu twee, denk hangen. Ja. En dan gaat het allemaal ja, richting, richting de, de clubs die toch echt, echt tot vijf uur open kunnen blijven. Gezellig, ja, gezellig. Maar het is wel gezellig. Ik krijg heel veel bewegingsvrijheid. En deze keer draai ik ook weer op de zaterdag. Want ik heb uh, twee uh, zaterdag gehad en draai ik niet toen als het Omdat er een zanger was, hè? Ja. Ja, ze hebben, vorige weekend hebben ze gewoon Holland hebben ze gehad, daarna een zanger ik de naam niet weet. Dus wanneer ik onder naam. En uh, ja, uh, even kijken wat ga ik uh, zaterdag doen. Uh, zaterdag ben ik ook weer aan het draaien inderdaad. Um, dan ga ik overdag nog heel even prakazeren over mijn uh, nieuwe telefoon, want ik heb er eentje gevonden op Marktplaats, jawel. Leuk. En als het allemaal mee zit, ga ik hem zondag ga ik hem ook nog eens ophalen. Waar Top. is dat dan? Het is in Halem, dus ik heb Marcel Of oh. niet een of ander boerenplattelandsdorp in te, te rossen daarvoor. Dus ik ken gewoon in een keer doorstoten. Nou, ik dus heb, uh, dat is wel leuk. Dat, dat wordt hem toe. voor jou. Ja, en um, ik vier natuurlijk um, oh, mijn god. oh mijn god. Sinterklaas uh, bij de familie vier ik. Uh, mijn vader die doet het uh, op 5 december dus hij dat uh, met de, Kijk, mijn broertjes en zus zijn natuurlijk oud genoeg, die geloven er niet meer in, maar sorry, Nee, dat, toch, dat, maar heb wel, dat heb ik wel uh, gemerkt. Kom ik zijn zusje en mijn broer zeggen. Hey Kev, hoe is het? Hallo, ik heb uh, best hard Piet. Uh... <laughs> Nee, maar uh, dan gaan we nog even gezellig met z'n allen Sinterklaas vieren. Dus ik heb er uh, wel echt onwijs veel zin in. Maar waar ik nog steeds echt, waar ik eigenlijk het naar uitkijk dit jaar, klinkt heel stom maar de of de zomer naar uitkijk. Ik kijk uit naar de kerst. Ik heb zo'n zin nee, in Nee, ik kerst. heb er nooit wat mee gehad. Ik moet altijd werken. Nou, ik, heb, ik, heb, ik heb nu drie, vier jaar heb ik gewerkt met de kerst. En dit is mijn eerste kerst dat ik echt werkvrij ben. En ik heb er zo'n zin in. Ik heb er echt, echt zin in. Maar dit was het dan voor deze week Het duurde allemaal weer zo lang Oh was. mijn god Zo lang op die radio <coughs> zo lang. Volgende week weer Behalve Oh behalve, behalve Wat? Als we niet bij de studio kunnen komen <laughs> <laughs> Dit was wel weer het hoogtepunt van de avond Rob dat, hoop ik, dat hoop ik niet Allee. Dat komt helemaal goed We ploegen ons door de sneeuw heen Anders, anders moeten hakken. we het via locatie doen dan, uh, doen we dan het gewoon bellen we met telephone. de mobiel uh, Gaan we elkaar in. gewoon bellen dan in de eten Jongens zijn we te horen <laughs> Of je stopt gewoon zo'n capsule in je buik. Ja, dan gaan we dat gewoon doen. Zo'n capsule. euro. Uh, ja. Nou. ja, wie maar heeft de, het? Dit was Knockout FM voor deze week. Inderdaad. Knockout FM. Knockout. m mm -hmm. mm -hmm. Knockout FM. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we nog even ja, verder over kerst. En dan gaan wij jullie verrassen met onze Sinterklaasdagen. Zo lang radio. We gaan luisteren naar Oran, Oran Nielsen met Zo lang radio. En tot volgende maandag. Ciao. Knockout FM.